Ik heb het thema voor vandaag maar genoemd, in dienst van gerechtigheid. Want wat is nou eigenlijk gerechtigheid? Ja, ik had er vroeger een heel krom idee over, weet u dat? Als ik gepest was door iemand, ik ben ook een hele lange tijd gepest geweest, totdat ik uiteindelijk ballen kreeg en ging, ze, ging knokken. Toen was dat pest over, dus niet de beste oplossing. Maar ik werd in de tijd veel gepest door een jongetje... Totdat ik bij Piet van Klaveren ging werken. Dat was uh, Nederlands kampioen boksen. En die zegt, ben jij zo'n bang jongetje, Wimpi?" zegt hij. fijn, ik moest tegen een boksbal slaan, Een paar hoeken leren geven. Ja, ik was helemaal niet groot geworden. Hij zei, "Dan nou weet je precies wat je met dat jongetje moet doen? Nou, en nog een dag later komt datzelfde knulletje langs. Die begint weer lelijk te doen. Die spuugt op de grond voor me. En wat er ook gebeurt, ik weet het niet meer... maar ik sloeg hem met een paar hoeken tegen de grond aan. En ik denk, zo, dat is gerechtigheid. Dus als ik het woord gerechtigheid hoort, dan denk ik altijd aan iets van zo. Ik heb hem op z'n donder gegeven, want hij heeft mij jaren gepest. Dat is gerechtigheid. Maar is dat nou zo? Nee. nee, natuurlijk niet. Dat was nou eigen gerechtigheid. Dat zat gewoon in mijn vlees. Dat is wakker geroepen door die Piet van Klaveren. En dan neem hem, sloeg ik er bovenop. Maar het is nooit meer daarna gebeurd. Ik heb ook nooit meer gevocht in mijn leven. Dus maar één keer heb ik er eentje afgedroogd. En achteraf hebben we moeten erkennen dat het niet goed geweest. Zeker weten, hij heeft me nooit meer gepest. Ja. Ja. Maar ik heb ook nooit lelijke dingen tegen hem gezegd hoor. Maar het was wel een, uh, eigenlijk een overwinning over mijn eigen verlegenheid. Maar dat is niet de weg. Dus als we het vandaag gaan hebben over uh, de dienst van de gerechtigheid, dan moeten we toch vandaag een paar dingen met elkaar leren. En we hebben er toch wel een klein uurtje voor nodig. He, dus als de kinderen terugkomen, laten we ze heel rustig zitten. Maar we gaan over gerechtigheid spreken. En misschien zijn er dingen dadelijk in de prediking toen je zegt van, zo, dat wordt een beetje gevoelig voor me. Maar dan weet je van tevoren, er komt een oplossing voor... ...als je nou eenmaal snapt hoe wij als vleeslijke mensen in elkaar zitten. Maar er is wel wat gebeurd in ons leven waardoor we geestelijk zijn geworden. En daarin ligt de overwinning. Moeder luister, broeder en zuster... We gaan gewoon maar ergens beginnen in Romeinen 6. Anders krijg ik het niet voor elkaar. Want het liefst zou ik over heel Romeinen willen gaan preken. Maar we pakken er maar een gedeelte uit. Een goed hoofdstuk. Romeinen 6 vers 14. Luister goed. Immers de zonde zal over u, mijn broeder en zuster, geen heerschappij hebben. Durf je aan me te zeggen? Amen. Dus... Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Is het geen bekende uitspraak? Hoeveel mensen in je leven hebben niet gezien, maar je bent helemaal niet meer onder de wet, houd toch op met je wet. Ja toch? We zijn met Christus opgestaan, weg met die Sabbat, we zijn in een nieuw leven. Het is de grootste leugen die Satan verkondigt. Het is dus echt dwaling wat uit Rome is doorgekomen en wat gewoon herhaald, herhaald, herhaald wordt. Eén ding is duidelijk, Paulus zegt het wel. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ik had over liegen, stelen. Nee, gaat iets fout, hè? Goed, hè? Daar zijn we het mee eens, hè? Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat zijn dingen waar we vanmorgen over na gaan denken. Ik hoop dat je dadelijk allemaal zult zeggen aan het eind... Oh, is het eigenlijk zo mooi. Ali begint over de wet. Over de Torah. Er worden van genade gebruikt. Er worden gerechtigheid zijn gevallen. Maar de hele preek van morgen gaat erover. Of u het leuk vindt of dat u het niet leuk vindt. Genade. Kent u dat woordje? Kent u de genadebeweging op de wereld? Wat staat er? Charisma. Ja, charisma. Gaven. Ja, toch? ...garis, dat is genade. Er zijn hele charismatische gemeenten... ...die zeggen wij zijn charismatisch... ...we leven helemaal in de genade gaven van God... ...halleluja, prijs de Heer... ...weg met Gods wet. U kent ze toch, of niet? Amen. Dus als we over genade praten... ...praten we over garis, genade... ...maar dat betekent dat wat blijdschap... ...vreugde, genot, liefelijkheid schenkt. Nou, de wereld schenkt ons dat niet... ...want de mens die in het vlees is... ...denkt aan ze ik... Alleen je moet wederom geboren zijn in de geest, wil je over de ander gaan denken. Want dan ga je je naaste lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Het gaat andersom, hè? Dus als we praten over garis, over genade, dan is dat iets wat blijdschap, vreugde, genot en liefelijkheid schenkt. Wij hebben geleerd tot vader Yahweh ja, ons dat allemaal schenkt. De echte blijdschap, de echte vreugde, de echte... Snapt je? Dus er moet iets gaan gebeuren in ons denken om los te komen van en de charismatische beweging. Of het gaat niet specifiek om die beweging, maar die mensen noemen zich zo, want ze zijn zo blij in de Heer. En het blijkt als je over Torah en profeten wil praten, dat ze dan eigenlijk je in Enged vinden. Er is helemaal niemand waar te blij van. Want moeten zij dan stoppen blij te zijn? Nee, natuurlijk niet. Want ze verheugen zich echt in de vreugde van de Heer, ook de charismatische broeders. Want ze zijn verlost en bevrijd door de genade van God... door het geloof in Yeshua, hun zonden zijn weggedaan... en ze leven door geloof. Dus het zijn onze broeders en zusters, toch? Alleen ze hebben op een bepaald terrein nog geen inzicht verworven. Die dag komt, want daarom zitten we allemaal hier. We hebben diezelfde ervaring gemaakt in ons leven. Dus als het om genade gaat en niet onder de wet ben ik heel mee eens. Wij leven onder de genade. Maar dat is dus de blijdschap, de vreugde, het genot en de liefelijkheid... die we uit de handen van Yahweh hebben ontvangen. En als je eenmaal Yahweh hebt liefgekregen... dan wil je geen gebod meer overtreden. Dan zeg je gewoon, zo spreekt Yahweh. Of het nou lekker overkomt of niet, dat zal wel aan mijn zondige vlees liggen. Maar ik ga doen wat Yahweh zegt. En bent u eenmaal de eerste stap en de tweede stap... op een gegeven moment loop je te springen binnen de genade van Yahweh. Maar dat is echt de vreugde die hij geeft. We zijn dus niet onder de wet, maar onder de genade. En hij zegt, de zonde zal geen heerschappij voeren. Wat is zonde? Doelmissen. Dat betekent als God zegt A en jij doet B. Echt waar, je mist het doel. Hij zegt, de zonde, dat doel missen, zal geen heerschappij voeren over jou. Ja, je zou Torah loosheid kunnen nemen. Want gij zei het niet, maar er staat dus niet, je bent niet onder de Torah hoor. Er staat dus heel duidelijk, je bent er wel onder. En wij zeggen allemaal, ja, zijn we nou eronder of zijn we er nou niet onder? Ik hoop dat je dadelijk het antwoord vindt. Want het ligt een beetje gevoelig. Ik wil bijna enquête houden. Steek je vingers op wie onder de Torah is of die er niet onder is. Maar ik wil je niet plagen. Goed, we zijn onder de genade. Wat dan, vraagteken, zullen we zondigen? Maar wat zegt hij? De zonde zal over wie hebben. Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet zijn? Weet u het antwoord al? Zijn we onder de wet? Ja, wij willen. Wij zijn van de Torah, maar wij zijn wet. Kijk, daar komt hij hoor. Leuk is ja, dat, ik vind het leuk dat ik zo zeg. Wie het vertalen? Hij zegt, we zijn subject van de Torah. Leuk, leuke uitdrukking. Hier staat, we zijn dus niet onder de wet... Dat is een andere wet. Hè? Maar die is heel goed. Je pakt, uh, je pakt hem al op. We zijn dus niet onder de wet. Want wie is er nou echt onder de wet? Dat is degene die door de wet veroordeeld wordt... ...voor wat hij doet. Die is onder het oordeel van de wet. Want de wet zegt, dat moet je dus niet doen. Door alleen de wet te kennen... ...weten we wat zonde zijn. Dus als de wet zegt, stil niet... ...en je denkt, ik, ik jat toch wat mee... ...bij vrouw met de Reisband, Op het moment dat je wil jatten... Ja, ja, dat kan ik toch niet maken. Dan krijg je strijd natuurlijk. Dit. En op een gegeven moment ze zeggen, nee, ik ga het niet doen ook. Hij is mijn God. Kijk tot je dat gevoel krijgt. We zijn allemaal in het vlees, dus er kunnen een hoop dingen komen. Hè? Eén ding is duidelijk. We zijn niet onder de wet. Maar ik vind het leuk wat hij zegt, we zijn er wel subject van. We zijn er ook niet los van. Maar als je eronder bent, heb je een probleem. Wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Dus lieve mensen, als het goed is, zijn wij niet meer onder de wet. Durven we ja te zeggen? Wij zijn niet meer onder de wet. Maar we willen ook niet stelen en liegen. Exact, hè? Want als we gaan stelen en liegen, zijn we onder de wet. En dan zal de wet ons veroordelen. En ik kan je niet zeggen, nou, ik leef onder de genade, vader. Echt niet waar, want vader verandert dus helemaal niet. Geldt niet alleen voor liegen, stelen, kwaadspreken, bedriegen, geldt voor zondag. Hetzelfde voor alle feesten die erin geveild zijn. Er is maar één Torah die hij ons meegeeft. Nou, dit is nog maar, maar het begin. Hij zegt: Weet gij niet dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt. als slaven ter gehoorzaamheid. Weet je dan niet, zegt hij. Dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt. als slaven ter gehoorzaamheid ook gehoorzame als slaven, dan moet je hem ook gehoorzaam zijn als een slaaf. Het zij dan van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot... Heb je het woord gerechtigheid weer? Vind je dat mooi? Je moet alleen zicht krijgen, wat is nou gerechtigheid? Dat is niet die klappen die ik uitgedeeld heb. Het was echt geen gerechtigheid. Hij zegt namelijk dat gerechtigheid, je 1343... Dat is de toestand zoals die behoort te zijn. Wat vader Jaarweg gezegd heeft, dat is precies gerechtigheid. In Nederland is de wegenverkeerswet gerechtigheid. Als je één keer door het rode licht krijgt, zit die het bovenop je hieler. Snap u? Als je licht steelt en andere dingen doet, binnen de Koninkrijkswet van Nederland heb je een probleem. Het is de gerechtigheid die de toestand zoals het behoort te zijn. Dat is de toestand die voor God aanvaardbaar is. God zegt, zo is het voor mij aanvaardbaar. Als er profeten zijn in de tempel of priesters die een ander vuurtje stoken op hun schaal. Ze zeggen, nee, we gaan God wel even vuur brengen. Ze kwamen nog ineens bij de tempel, want er ging vuur uit de tempel en vernieterden ze. Hij laat geen ander vuur toe. Dus alleen zoals vader ja bij zegt, zoals het behoort te zijn, dat is de enige norm. Onthouden? Dat is rechtschapen, dat is zuiverheid, reinheid van leven. Vader geeft precies aan hoe het is. Als het daarvan afwijkt, hebben we een probleem. Je kunt misschien nog jaren doorgaan, maar je hebt een gigantisch probleem. Want vader verandert niet. Je kunt je alleen maar terugkeren tot vader, zijn genade ontvangen door het bloed van Yeshua en weer opnieuw beginnen. Dan blijkt vader zo barmhartig en genadig te zijn. Dan kan je zingen, je kan lof prijzen, je kan dansen, want we zijn vol van de vreugde van Yahweh. Maar dan zijn we ook weer met harmonie met hem. In wiens dienst gij u stelt als slaven, wees dan ook gehoorzaam aan degene in wiens dienst gij staat. We hebben de preek genoemd in de dienst van gerechtigheid. Romeinen 6 vers 17. Maar God zei dank, gij waart slaven der zonde. Doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, Torah, die u is overgeleverd. Wonderlijk, hè? De discipelen hebben ons iets overgeleverd. En dat is Torah en profeten. En de verlossing daarvan, van die zonde die we daar gedaan hebben, is Yeshua. Want hij kwam voor Israël om dat verbond in te lossen. Wij zijn zo mede erfgenamen geworden en de verbonden met Israël. Buiten het verbond van Israël is er geen oplossing voor de wereld. Schitterend dat Israël terugkomt in zijn land. Er gaan wonderlijke tijden gaan komen. He? Hij zegt dan... Eerst waren we slaven der zonde, We zijn van harte gehoorzaam geworden aan onderricht, onderwijzing, Torah. Die ons is overgeleverd van de apostelen. En we zijn vrijgemaakt van de zonde. Hoe komt het nou dat je steeds het woordje zonde ziet in enkelvoud? Want liegen, stelen, kwaadspreken zijn zonden. Dat is meervoud. Maar overal zie je staan zonde in enkelvoud. Het is een begrip wat heel ons leven aanduidt. Al vanaf de dag dat we geboren zijn, zelfs verwekt zijn, zijn we verwekt in zonde. Er is geen rechtvaardige uit een onrechtvaardige. Adam is ooit als een rechtvaardige neergezet door de vader. Maar door zijn zonde is hij een onrechtvaardige geworden. Er gaat dus nooit een rechtvaardige geboren worden uit een onrechtvaardige. Dus zo zijn wij allemaal van onze geboorte af onrechtvaardige mensen... geneigd tot datgene wat ons vlees en ons ik wil... Door de wedergeboorte gaan we ons richten op wat onze schepper wil. Zijn we dan van die goede mensen? Nee, het is pure genade van God tot onze ogen zijn opengedaan... en tot we daar vreugde in hebben. We zijn vrijgemaakt van de zonde... en in dienst gekomen van gerechtigheid. Wat gerechtigheid is, weten we nog. Hè? Dat is rechtschapen, zuiver en rein van leven. Ik zeg dit, zegt Paulus, vanuit een menselijk standpunt. Om de zwakheid van uw vlees. Wie van ons is sterk? Echt niet waar. Paulus weet goed tot hij in gemeente Emanuel staat... en tot zijn woord hier verkondigd wordt. Dus het woord van vader Jahwe komt door Paulus... en komt over Willem heen in de oren van heel Emmanuel vrijgemaakt van de zonde, in dienst van de gerechtigheid. Hij zegt, ik zeg het om een menselijk standpunt en de zwakheid van je vlees... want gelijk uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid. Dat hebben we ook gedaan. En de wetteloosheid tot wetteloosheid. Zo stelt u uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Dit is zo verschrikkelijk belangrijk, want dit eist een daad van u. Je hebt een weg gewandeld in slavernij aan de zonde van wetteloosheid op wetteloosheid, maar je zal een keuze moeten maken om je leden te stellen ten dienste van de gerechtigheid, dat is Gods Torah, want waar leidt dat toe? Wat is heiliging? Alleen maar door het doen van de Torah van Jahweh word je apart gezet van de wereld. De hele wereld mag zeggen wat ze willen, voor mij wordt volgens de paus tot in de nerven toe, maar dan doen ze niet wat Jahweh zegt. Want dat pausdom heeft ons alleen maar leugen gebracht. Er is niet één dogma van Rome wat klopt. Het is een menselijke leer op de ziel van de mens geschreven. Allerlei liturgieën, afijn, ik ga het er niet over uitweiden. We zullen terug moeten naar het Torah. Geldt niet alleen voor Rome, maar ook voor de protestanten. Geldt ook voor de charismatische en de evangelische. Zijn wij de enigen die goed zijn? Zijn we dus helemaal niet. Maar we komen wel dichter tot het Torah om ons daartoe te gaan verbinden. Moet je luisteren. Toen gij slaven waren der zonde. waart gij vrij van gerechtigheid. Vind je het mooi? Het Klinkt een beetje raar. waren we vrij van gerechtigheid. Maar toen we slaven van de zonde waren. hadden we niets van doen met gerechtigheid. Want we deden dus zonde. waarvan ja, wij zegt dat is zonde. Dat moet je niet doen. Je had dus helemaal geen gerechtigheid. toen nog in je oude leeftijd leefde. Dat staat er in wezen... Toen we nog slaven waren van de zonde, waren we vrij van gerechtigheid. Hadden we dus helemaal niet. Wat was ook weer gerechtigheid? Als we slaven van de zonde zijn, niet rechtschapen, niet zuiver en geen rein leven. Zo ben je vrij van gerechtigheid. Maar wij willen dat niet. Wij willen staan in dienst van de gerechtigheid. Oh, dus je gaat je eigen heil verwerven. Echt niet waar. Er zal niemand langs de weg staan, ook geen engel, als jij in de weg van gerechtigheid wandelt. Je zegt, Willem, goed hoor, hartstikke fijn foto maken, kijk eens hoe. Dat doet hij van jou ook niet. Hij eist gewoon handelen naar gerechtigheid. Wat is er nou zo moeilijk aan om te leven naar gerechtigheid? Hooguit je eigen vlees wil niet. Maar we hebben de geest van God niet voor niks gekregen. Daardoor zijn we in staat om ons vlees te doden. Wat hebben we in de doop gedaan? Dat staat dan in Romeinen 6 in het begin. Hebben we toch onze zondige vlees afgelegd in het watergraf? Wie van u was toen van zijn vlees los? Helemaal niet. Misschien hebben we je een maand vreugde gehad en na een maand ontdek je weer bij jezelf denk je, zo, dat zit goed fout bij mij. Het is ook een geloofshandeling. Het is ook een daad van een keuze die je maakt. Het is ook een strijd tot aan je dood toe. Niemand van ons is vrij van zondige neigingen. Nou zegt hij, één ding is heel duidelijk. Welke vrucht had je toen, toen je nog slaaf was van de zonde? Dingen waarover je nou schaamt. Immers het einde ervan is de dood. Zou je nog terug willen? Echt niet waar. Ik vind het heerlijk als die zus zegt, nou ik had een vriendin die ze zegt, zegt, heel mijn leven is ondersteboven gegooid. Die zegt, halleluja, prijs de heer, zegt ze. Echt waar, ons leven is ook ondersteboven gegaan. De dag dat we onze zonden begonnen te ontdekken, toen kwam de vreugde van Yeshua. De dag dat we ontdekten dat we helemaal niets meer met Torah te maken hadden. Nou, ik ben echt verdrukt geweest. Maar daarna kwam de overwinning. Nou zegt hij, één ding is duidelijk, we zijn vrijgemaakt van de... Van de... zou je het goed onthouden? We zijn nooit vrijgemaakt van de wet. En we zijn nooit vrijgemaakt van Torah, want dat is gewoon de minimum eis van vader om betrouwbaar geacht te worden. Ook al staat er geen politieagent langs de kant te roepen, kijk eens hoe goed dat jullie zijn. Dat zegt er geen één. Je bent namelijk in dienst van God gekomen, gij hebt tot vrucht uw heiliging. Je zal vrucht moeten dragen, omdat je laat zien hoe lief dat je vader Yahweh hebt. Heb je geen vrucht, heb je geen heiliging, is er geen uitkomst voor je. Want je kan niet zeggen, ik geloof in God. En als je de waarheid kent, dan nog te zeggen, we gooien de Sabbat overboord, we pakken de zondag. We gaan kerstfeest vieren in plaats van Pascha. Snap je het? Onmogelijk. De mensen die het doen, snappen het dus gewoon niet. Het zijn onze broeders die nog in duisternis leven. Daarom heeft ook een christen nauwelijks ingang bij een jood. Want als een christen een jood wil bekeren... moet hij eerst zijn Torah overboord gooien. Hij moet op zijn minst een varkenspoot eten... om wel aan te tonen dat hij van zijn Torah los is. Nou, als een jood van zijn Torah loskomt... komt hij los van God. Dus hij zal geen christen worden. En als hij het al wordt, heeft hij het niet gesnapt. Er komt er later weer een weg... dan moet hij er weer uit. Je krijgt tot vrucht je heiliging... en het einde van de heiliging is... Dus die heiliging die moet er wel zijn om tot eeuwig leven te komen. Je kan wel zeggen we bezitten het door geloof, maar als je praktijk blijkt dat je het Torah niet serieus neemt, dan hou je jezelf voor de gek. Het loon dat de zonde geeft is gewoon de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dit blijft natuurlijk boven alles uitstaan. Maar vergeet niet om in Torah-getrouw je leven in te richten. Daar komt hij. Weet gij niet, broeders, en wat zegt hij dan? Ik spreek immers tot wie de wet kennen. Nou, ik heb echt al gezien, onze medebroeders en zusters... kennen de wet niet... Want ze hebben dus al 1800 jaar gepreekt gekregen hoe Rome hem heeft kunnen verkrachten. En hoe de protestanten daartegen protesteren. Protesterende katholieken zijn het. Want ze doen precies hetzelfde als Rome geleerd heeft. En charismatisch en evangelisch, het volgt dezelfde weg. En ze zeggen allemaal, nou hebben wij de geest van God, want we zijn zo blij. Maar het is niet de geest van God. De geest van God zal overeenstemming moeten zijn met Gods Torah. Hij zegt hier namelijk, en dit wordt natuurlijk een hele gevoelige. Weet gij niet, mijn broeders, dat de wet, de Torah, heerschappij voert over de mens zolang hij leeft? Gaan we amen zeggen? De Torah heerst over de mens zolang als hij leeft. Torah is een eenzijdig verbond van Yahweh met zijn volk. Hij zegt, hierop ga ik zegenen. En dat volk zegt amen. En dan gaat erin wandelen. Daarom, iemand die Torah leeft, zal gewoon leven. Als we tekort komen door ons vlees, heeft God zijn eigen zoon gezonden in eenzelfde vlees. We gaan het dadelijk over hebben. Dus God geeft ook de genade, want hij kent de mens. Nou, hier komt hij. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze, wie is dat? Deze man leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bondt? Nou, dan gaan we opletten hoor. Want dit ligt natuurlijk hartstikke gevoelig. Echt waar, dit is moeilijk. Die gehuilde vrouw en over de wet die haar aan een man gebonden zit. Wie is eigenlijk die man? Waar hebben we het eigenlijk over? Waar zijn wij nou aan gebonden? Aan welke man ben je nou gebonden? Ben je zo geboren? Denk na. Wij zijn geboren in een bepaalde situatie: uit onrechtvaardige ouders. We zijn als onrechtvaardige geboren, want er is niemand rechtvaardig, tot niet één toe. Waar zitten we nou al vast? Amen. Wie is je man eigenlijk? De zonde? Die vrouw die is met een man getrouwd. En daar kan ze niet van loskomen hoor. Je kan ook niet zeggen, ik ga in mijn zondige natuur, oh, ik neem Jezus wel aan, ik ga, ik ga Hem volgen. Nee, dat is je vent helemaal niet. Ik probeer je even een andere kijk te geven over dit uh, verhaal van Paulus. Hij zegt, die gehulde vrouw, want we hebben het over de wet, over een wet, iets moet functioneren, is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Die man te zonde, daar zijn we aan gebonden. Zolang die man leeft. Als ik iets anders ga doen, dan ben ik overspeler ten opzichte van mijn man. Ja? Alleen als die man sterft, is zij ontslagen van de wet die aan die man bond. We gaan zoeken. Zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, een echt breekster heten. Amen. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet. Zodat ze geen echtbreekster is als ze zich aan een andere man geeft. Wij kunnen onze natuurlijke zondestaat niet verbreken. Want een zondestaat kan alleen verbroken worden door de beleidenis van schuld... ...het aanvaarden van verlossing. En dan zegt hij, ga je dopen. Wat gaan we doen in het watergraf? Dat staat ook in Romeinen 6, de eerste verse. Daar leggen we onze oude zondige natuur af die oude vent die moet dood dat oude zondige natuur en we staan op uit het watergraf we worden vervuld met heilige geest en dan zijn we zo, we zijn vrij ja wacht even, we voelen die oude nog steeds zitten maar we hebben een keuze gemaakt die in het geloof zegt vader ik dank u wel u hebt mij losgekoppeld van mijn oude zonde natuur wat is onze nieuwe natuur? ja, hij gaat het zo vertellen juist die zondeman waar we mee verbonden waren wat ook ons tot de dood leidt dat is ons geopenbaard door de Torah want God liet heel goed zien wat het einde was van het oordeel van Gods Torah dat is onze dood we gaan kijken bijgevolg mijn broeders het vervolg daarvan bijgevolg mijn broeders zijt gij dood voor de wet door het lichaam van Christus wij zijn dood voor de wet door het Lichaam van Christus. Om eigendom te worden van een ander. Van wie? Van hem die uit de dood opgewekt is. Dat is ook Christus. Opdat we God vrucht zouden gaan dragen. Ja. Dus Yeshua zelf, die gaat dood. Hij wordt begraven. Wij sterven met hem voor de zonde. Hij doet het wel voor ons. We worden met hem begraven in het watergraf. Zo gaat onze oude man dood. Waar we aan gebonden waren, we konden helemaal niet los. Maar dat geeft God ons genade. Zodra we dus die keuze hebben gemaakt en we laten ons dopen, maakt hij ons los van die oude man. Hoewel die oude man ons achter de billen aan zit, alsof hij achter je loopt. Maar hij krijgt geen toegang meer. Eruit is eruit. Van gerechtigheid, inderdaad. Dus wat doen we? We staan in dienst van gerechtigheid. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar die weg die zullen we wandelen met Jezua. Hij is onze Heer, wij zijn deel geworden aan het lichaam van Jezua. Amen? Dat is onze nieuwe man. Dan moet je dus niet een handje vasthouden aan die oude man en weer uit zijn graf trekken. Nee, want die is dood. En zelfs als die je achterna kwam, moet je nog zeggen, ga terug je graf in. Ik heb een verbond met Jezua. Vindt u het fijn om het zo te zien? Inderdaad. Oké, okay, goed zo. Nou, we zijn dus eigendom geworden van een ander. Dat is hem, Yeshua, die uit de dood opgewekt is. Opdat de reden wij God vrucht zouden gaan dragen. En dat betekent gewoon naar het Torah leven. Alles wat God gezegd heeft is leven. Toen wij in het vlees waren, mijn broeder en zuster, nog getrouwd waren met die oude man... Ja, toen we in het vlees waren, werkte de zondige hartstochten... die door de wet geprikkeld worden. Hoe wist je nou tot begeerte zonde was? Dat wist je alleen maar door de wet. Dan denk je, oh, dan ben ik dus ook in de zonde. Ik loop maar te begeren. In onze leden om voor de doodvrucht te dragen. Dus die oude situatie waarin we verbonden waren aan onze oude man... gaat ten verderven. Maar thans, in de nieuwe situatie... zijn wij van de wet ontslagen... Hey. Dood voor de wet die ons gevangen hield, zodat wij dienen in nieuwe staat van de geest en niet meer in de oude staat van de letter. Aan wie waren we ook weer verbonden door de wet? Aan zonde. Door de wet der zonde waren we met die zondige man getrouwd. Maar die is gestorven, dat is de oude situatie. Dat zijn we dus nu van de wet ontslagen, want wat zegt de wet over de zondaar? Maar dood. Maar wat heeft de wet nou nog te zeggen als ik verenigd ben met Yeshua. En ik handel nu in overeenkomstig de gerechtigheid van Yahweh. Dan zegt de wet toch niks als u stopt voor het rode licht. Er staat niemand te klappen. Maar er zegt niemand, je doet fout. Als je zegt ik rij rechts in Nederland. Dan zegt niemand van, hé uh, hey, wat doe je nou? Wij leven gewoon naar de gerechtigheid. En we leven dus niet meer onder de wet. Maar we leven wel in overeenstemming met de wet, met de Torah. Vind je dat leuk om zo te zien? Want je moet deze eieren leggen voor jezelf... dat je je ook nooit meer laat belasten door iemand ook. Romeinen 7. Wat zullen we dan zeggen, lieve mensen? Is nou die wet zonde? Wel, nee, de wet is helemaal niet zonde. Want zonder wet is er geen orde. En er is orde in het koninkrijk van jaren. En er is maar één Torah... De basis is tien geboden en alle andere verordeningen zijn alleen maar Yeshua de Messias om ons te verootmoedigen en te verzoenen met de tien geboden. Dus als je een gebod hebt overtreden, kijk in de Torah hoe ze een lam moesten slachten, zo werd ons lam geslacht. En zo zijn we weer door geloof gerechtvaardigd. De wet zonde? Nou, volstrekt niet. Ja, zegt hij, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet... Als ik het leuk vond om naar mijn buurvrouw te kijken, dan moet ik nu zeggen, ja, dat, dat, dat kan ik helemaal niet maken. Want ik zet iets in werking hier zo, dat leidt ten verderven. Weg ermee. Immers ook de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei van, gij zult niet begeren. Weg ermee. Elke vorm van begeerte. Maar al het andere ook, wat Torah zegt. Maar zegt die uitgaande van het gebod, wekt de zonde in mij allerlei begeerlijkheden op. Heb je er ook last van? Want je weet dat het niet mag. Ja, toch heb ik het. Kappen ermee. Net of je altijd in een strijd zit. Maar het wonderlijk is, door de geest van God zijn we wel in overwinning gekomen. En het gaat niet alleen om zondag vieren. Het gaat over alles wat vader gezegd heeft. Alleen zondag Sabbat is zo zwart wit, dat snapt de, de meest eenvoudige ziel. Huh? Zonder wet is de zonde dood. Als er dus geen wet van God geweest was... Dan zou er ook geen zonde geweest zijn. Maar er is nou eenmaal een wet van God, daarom is er ook zonde. En daarom prikkelt die wet in onze zonde. Je wordt er hartstikke geprikkeld van, van die wet. Want als ze vroeger tegen mij zeggen, ja maar je mag niet dit je mag niet dat, doe het zelf dan niet, weet je wel. Dus de wet die prikkelt de zonde. Maar daar is het ook precies voor gegeven. Door de wet kennen we de zonde. Louis? Ja, amen. Zo wilde hij het. Rechts rijden, stoppen voor het rode licht. En gedenkt de Sabbat dat, het is mijn heilige dag. De Vitek 23, het zijn mijn heilige feesten. Nou wie zijn wij dan om te zeggen, ja hallo, hij kan wel zoveel willen. Hij zegt wel dat hij God is, maar ik ga kerstfeest vieren. Mag dat niet? Ja natuurlijk, je mag de, de, de geboorte van Jezus wel vieren. Maar doe het dan op, lopen, rond de Lofotenfeest, want toen is hij geboren. Maar het is een, een zootje geworden op dat terrein. Lieve mensen, zonder de wet is de zonde dood. Eertijds heb ik geleefd zonder wet. Amen. Maar nou, toen het gebod kwam, begon de zonde pas te leven. Ik denk, oh, dat mag niet. En ik kon er ook niet mee stoppen. U wel. Toen eenmaal het gebod kwam, begon die zonde te leven. Ik denk, oh, dat is helemaal niet goed. Maar om daar overheen te komen en het af te leggen, was echt moeilijk. Ik weet dat het voor u makkelijker is voor mij... maar het was voor mij moeilijk om de zonde los te laten. Totdat het zover was, ik denk, jongen, jonge, toen zag ik pas genade door het bloed van Yeshua. Maar toen was het ook in één keer over. Dat zegt niet dat ik nooit meer zondige neigingen en gevoelens heb. Echt niet waar. Maar de macht van de zonde is over. Als je nu op mijn tenen gaat staan... dan zeg ik, joh, zou je nu stoppen? Ga ze even ervan af? Vroeger kreeg je een haal? Als je iemand op zijn tenen ging staan, hè? Grapje maar hoor. Het gebod dat ten leven moest leiden, dat is gewoon dat wat Yahweh zegt, dat moet ten leven leiden, bleek voor mij juist een dood te zijn. Ik denk, die vent die komt nou over de Torah praten en over de weg. Ga toch wet met je wet man. Ik ben helemaal vrij van de wet. Nou, zegt hij, dat denk ik niet. Ik heb een boekje voor je om te lezen. Ik ben het nog gaan lezen, ook dat boekje. En midden in de nacht maak ik me vrouw wakker. Ik zeg, we gaan Sabbat vieren liever. Zaterdag is Sabbat. Ik was al jaren een kind van God. Maar het werd ineens openbaar. Ik haatte die man toen hij het gezegd had. Maar toen ik het gelezen had. Net als uh, Brenda zegt. Die zuster, die vriendin van. is helemaal de weg kwijt. Helemaal ondersteboven. En zij zegt: Halleluja. Ze is ondersteboven. Ik zat in mijn eerste evangelische samenkomst. en ik zat te huilen. vanwege mijn zondige gevoelens die ik had. En die, ja, een prostituee had een getuigenis. hoe ze verlost was. En mijn broer die zit achter. met deze vriend die zegt: Kijk eens, de heer die pakt mijn broer. En Zegt hij: Kijk eens. Alleen omdat ik zat te janken van mijn verdriet. Leuk is dat, hè? Dus die vriendin van je, die gaan de goede weg. We zullen ze binnenkort wel ontmoeten. Echt waar, wij danken God als er iemand in de verdrukking komt... dat hij besef krijgt van, ik ben zondig, ik ben onrein. We moeten terugkomen tot wat Yahweh gezegd heeft. Het gebod wat tot leven moet leiden, dat wat Yahweh zegt... ja, dat werd voor mij ineens ten dode. Want de zonde, lieve mensen, uitgaande van het gebod... Hé, hey, heeft mij misleid. Het gebod heeft ons niet misleid. De zonde heeft mij misleid. Je moet een kommaatje tussen. De zonde heeft mij misleid. En door middel daarvan gedood. Het ging uit van het gebod. De zonde heeft mij misleid. Maar zo ben ik ook geboren. Elk mens is zo geboren. Zo is dan de wet heilig. Het gebod is heilig. Het is rechtvaardig. Het is goed. Amen. Echt waar hoor, de wet is heilig, het gebod is heilig, het is rechtvaardig en het is goed. Als er iets niet goed is, zijn wij het. Als we niet in overeenstemming zijn met Torah, hebben we een probleem en dan moet je je de koers verleggen. Als je de waarheid kent en je doet het niet, ben je niet meer verantwoord bezig. Je zal je gekleurde bril die je ooit opgekregen hebt moeten afleggen. Romeinen 7 vers 7 is dan het goede, dat is het gebod... Mijn dood geworden? Ja, volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat ze zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zonder zou worden door het gebod. Daarom is het voor een hoop mensen zo moeilijk vaak tussen ons in te zijn. Want we zeggen gewoon, ja maar zo zegt de Heer het. En dan zeggen zij, oh gaat hij weer beginnen, zo zegt de Heer het. Maar voor ons is dat gebod van God zo rein en heilig. Hij geeft aan wat fout is. Het gaat niet om dat we andere mensen veroordelen... maar ze moeten zien wat God fout noemt. Oh, maar nou, ik wil God dienen, ik ga het goed doen. Want in die weg van goed doen naar Gods gebod is leven. Dat andere is echt dood. Wij weten immers dat de wet geestelijk is. Hoe moet je dat nou uitleggen? Is er iemand die denkt gered te worden door het doen van die gebodjes... Dan heb je een probleem. Niemand kan gered worden door de wet. De wet is niet om u te redden. is alleen maar om de kaders aan te geven van de regels binnen het Koninkrijk van God. Als je daar buiten treedt, dan komen de wolven, de slangen. Alles wat maar verderven kan, dat komt dan. Maar blijf je binnen de muren van de wet, de Torah... Ja, is er leven, is er vreugde, is er blijdschap. Wij weten immers dat de wet is geestelijk is. Ben ik nou met mijn vrouw getrouwd omdat ik tegen ja heb gezegd tegen de burgemeester? Zou je lief hebben tot je dood toe? Ze ja. Nou, dat is moeilijk als je ze, ze niet lief hebt hoor. En voor haar is het moeilijk om mij lief te hebben als het alleen maar om de wet gaat. Dat gaat helemaal niet. Want als ze één keer niet lekker kookt, dan zeg ik, het is ook niet te pruimen ook. Dan heb je ruzie. Dan zeg ik, ja, is niet, ik, ik heb er al een bewust op gedaan. Ze nou, het is niet te eten. Maar ik hou van haar. Dat komt omdat ik geestelijk met haar verbonden ben. Ik heb er lief. We weten dat de wet geestelijk is. Je moet God lief hebben, je moet Yahweh lief hebben om in vreugde naar zijn wet te kunnen leven. Als je nog bereid bent om te zeggen, ja maar ik heb Yahweh maar hij bekijkt het maar met zijn feestjes moet ik je dan veroordelen? Helemaal niet. Echt niet waar, we hoeven elkaar niet te veroordelen. Maar we kunnen alleen maar zeggen wees nou serieus, wandel in de wegen van Yahweh, want je gaat iets ontdekken aan de feesten van de Heer. Zeven dagen loofhuttefeest. Dat is schitterend. Ik zou het in Albelassedam willen doen met iedereen. Ge en lukt het niet zeven dagen, het lukt er dan zeven avonden. Maar tot we feest gaan vieren voor het aangezicht van de Heer. Elke dag feest vieren, elke dag het woord van de Heer eroverheen. Dat is schitterend, lieve mensen. De wet is geestelijk, je moet God lief hebben. Ik echter ben vlees, ik ben verkocht onder de zonde. Nou, dat is onze strijd, gaat door tot aan de dood toe. Want wat ik uitwerk, dat weet ik niet. Want ik doe wat ik niet wens. En waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Als je andere gevoelens hebt, prijs de Heer. Maar we hebben voortdurend last van ons vlees. Wanneer gaat ons vlees weg? Dat is de dag dat we begraven worden en dat we teruggaan tot stof. Maar prijst Jabe voor zijn genade. Hij heeft gezegd, ik zal je opwekken uit het stof. En we zullen zijn zoals Yeshua is. We zullen een vlees van hem krijgen, een lichaam van hem krijgen, een geestelijk lichaam krijgen. We kunnen door dichte deuren heen, we kunnen tijdreizen maken, weet ik veel. We kunnen denken aan Amerika, die zit in Amerika, als het er toevallig mooier is. Of we zitten in Jeruzalem. Maar zoals het lichaam van Yeshua is, zo worden we opgewekt. Nou, dat is een zalig vooruitzicht dat we hebben. Ik ben blij dat ik mag leiden in deze wereld en tot we een heleboel begeertes overboord gegooid hebben. Daarom zijn we met elkaar. We zijn niet van niks broeders en zusters geworden. Het is een vreugde om naar het Torah van Yahweh te leven. He? Waar ik een afkeer van heb, ja, dat doe ik. Wij zijn geen bijzondere mensen, want we hebben exact dezelfde problemen. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toch toe dat de wet goed is. Amen, de wet weg. Wel nee, ik ben fout. Die wet is goed. Doch dan bewerk ik het niet meer... Maar de zonde die in me woont, dat is die oude natuurlijke vlees. Mijn oude ik was getrouwd met zonde. Ik heb mijn zonde af mogen leggen, die oude vent is doodgegaan en begraven. Snap je het? Het feit dat ik mijn oude mensen heb mogen afleggen, daardoor is die zonde doodgemaakt... en kan ik het eigendom worden van Yeshua. Amen. Want ik weet dat in mij, broeder en zusters, dat is in mijn vlees... Geen goed woont. Immers, mijn wens is bij me aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Dan heb je het over de vleeselijke mensen. Wat ik niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade doe ik. Nou, ik hoor iedereen aan me zeggen, we hebben dezelfde problemen. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Nou ja, dat is een uitglijer van Paulus, denk ik hoor. Nou kan ik rustig liegen. Ja, dat ben ik niet, hoor. dat is de zonde die in me woont. Nee, wij blijven verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. Dus liegt er een broeder en dan zeg ik, joh, stop met liegen. Want dat is de weg ten verderven. Dan kan hij niet zeggen, ja, dat is het vlees wat in me zit. Nee, juist dat vlees hadden we begraven, weet u nog? Die oude man is dood, die heeft geen zeggenschap meer. Door de geest van God hebben we de mogelijkheid om te overwinnen. Gaat u daarin mee? Amen. amen. Vindt het heerlijk als je Amen zegt? Want je wordt er ook aan vastgehouden. als je het snapt. Het is een vreugde om het te snappen. Zo vind ik dan die regel in mij. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En zo is het. Zo vat Paulus het samen. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Zelfs als ik iemand niet mag. En dan wil ik toch namens de Heer vriendelijk zijn. Maar echt waar, alsof het kwaad achter me staat. En ik moet het overwinnen om liefdevol te tegen die broer en zuster te zijn. Zelfs mijn vijand zal ik nog een boterham voor smeren. Of een kopje koffie voor hem zetten. Maar hij zal de goede tierenheid van ja, we zien die door ons heen komt. Want ik zal hem lief hebben zoals vader mij heeft lief gehad. Want we zijn zijn kinderen. Want naar de inwendige mens... Wie is onze inwendige mens? Dat is dus niet dat vlees. hè? We zijn geestelijk wederom geboren. Hè? Onze inwendige mensen in de geest. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. In zijn zondige periode zit zijn geest vastgebakken aan zijn ziel. Alles wat hij voelt, zegt hij en doet hij. Door het geloof in Yeshua, ontvangen van de heilige geest, maakt God onze geest los van onze ziel. Daarom kunnen we in onze geest overleggen met de geest van God en zeggen zo ga ik het doen. Ik ga dus niet meer doen met mijn geest waar mijn ziel me toe dreeft. Dus ook al komen de gevoelens waarvan ik herken dat is duidelijk fout is... Ik ga het niet hebben, want ik ben los daarvan. Ik ga doen zoals de geest me geeft. En dat is altijd in overeenstemming met Torah. Leuk hè? Onze geest is losgemaakt. Wij zijn echt vrijgemaakt door de geest van God. Daarom zegt hij, de inwendige mens, daar verlustig ik me mee in de wet van God. Het is heerlijk om naar Torah te leven. Ook al zeggen hem evangelische broeders, hij is gek geworden, hij is wettisch. Oh, ik ga voor je bidden, er moet een demon uitgedreven worden. Nou, dat lukt hem nooit, want er is geen demon. Echt niet waar. De vreugde van de Heer heeft niks met kwaad te maken, dat is goed. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. Dus die geest van ons heeft ook te maken met ons verstand. Want door de geest gaat mijn verstand... ...overleggen hoe het in de geest moet... ...maar het als vlees van mij heeft ruzie met mijn verstand. Zie je hoe het in elkaar zit? Onze geest moet communiceren met ons verstand... ...en onze geest communiceert met de geest van God. Het voert strijd met mijn verstand. Het maakt me soms tot krijgsgevangenen ...van de wet der zonde die in mijn leden is. Dus die oude vent hebben we wel begraven. We zijn los van dat contract met die oude man. We zijn een nieuw verbond aangegaan met onze nieuwe man... Maar die oude die loopt nog steeds achter ons aan. Romeinen 7, vers 24. Oh, wat een ellendig mens ben ik, zegt hij. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam van deze dood? Zegt u het ook wel eens? Echt waar, er komt een dag dat je sterft, broer en zus. Dan hopen we je in het graf te leggen en de naam van de Heer te prijzen. Want eindelijk is dat opstandige lichaam dood. Maar wij hebben leven. Abraham, Isaac en Jacob zijn dood. Maar God, die zegt: Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben geen God van doden, zegt hij. Ik ben God van levenden. Dus Gods kinderen, ook al liggen ze in het graf, zijn voor God levenden. Snap je tot er bij een begrafenis vreugde kan zijn? Wie zal ons verlossen uit het lichaam van de dood? Nou, God, ja, wij zijn dank door Jezus Christus, onze Heer. Derhalve ben ik met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God. ...maar dat vlees voor mij nog steeds aan de wet van de... ...het gaat om een wet van zonde. En die wet is zonde, dood. Zonde, dood. Zonde, dood. Dat is onze eerste man. Erwaar? Zonde is dood. Dat is onze eerste man, maar die is dood. Want we hebben een begraaf in het watergraf... ...en we hebben het woord van Yahweh... ...als 100 betrouwbaar geacht. Wij zijn niet dood, we leven. We hebben dus eeuwig leven... Dat is ook weer, heet dat woord ook weer? Zo hé. Dat is niet zomaar. Zo hé. Zo -hé. Dat is dus leven wat bij God hoort. Dat is eeuwig leven. Alleen God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja? Dus het leven van God, dat ontvangen wij. Zo hé. Goh, mensen, een klein stukje hè? Klein stukje in Romeinen 8. Want ik moet het goed kunnen afronden hè. Want echt, we gaan ze dansend en springen dadelijk ik weer de deur uit hoor. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Amen. En we hebben onze broeders en zusters in de andere gemeenschappen nog een hoop te vertellen. Doe het liefdevol, barmhartig en genadig, maar wees consequent. Je kan niet zeggen, uh, dit doet wel zo. Echt niet waar, want God is met het kwaad niet te verzoeken. Oké, okay, wie is er onder de wet? Oh, oh, oh. Zo is er dan geen veroordeling van hen die in Christus Jezus zijn. Wie is er nou onder de wet? Dat is de mens die door de wet veroordeeld wordt. Vind je dat niet leuk als je dat leest? Er is dus geen veroordeling als je in Christus Jezus bent. Nee, natuurlijk niet. Want dan wil je ook lekker naar de wet leven en binnen de regels van de Torah. Je wil rechts rijden, stoppen voor het rode licht. Snap je het? Als je dus in Christus bent, dan ben je gewoon gehoorzaam geworden aan de Torah. Als je gehoorzaam bent aan Torah, dan is er helemaal geen veroordeling. Want waarom moet je iemand veroordelen als je stopvertrooien ligt? Amen. Wie is er onder de wet? Dat is de mens die door de wet veroordeeld wordt. Zeg het maar nou tegen je buurman, je buurvrouw, je broer en je zus. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde En dus doods. We zijn vrij. Die oude man is dood. Ik ben in Christus een hele nieuwe schepping geworden. Daarom ben ik met de wet van de geest verbonden. En de wet van de geest, dat is natuurlijk de Torah die uit liefde gedaan wordt. Want ik heb Yahweh lief gekregen. Hij is mijn redder. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden om het te redden. Maar Yahweh is de redder. Het laatste stukje. Wat nou de wet niet vermocht. Probeer het te begrijpen. Wat kon de wet niet? Omdat wij zwak was door mijn vlees... God heeft zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan de zonde van Willem gelijk. En wel om de zonde van Willem, de zonde van Willem veroordeeld in het vlees. Dus Yeshua moest komen in hetzelfde vlees van Willem. Of in uw vlees. Hij heeft dezelfde verzoeking over hem heen gekregen, maar hij staande gebleven. Snapt u het? Want wat de wet niet vermocht, de wet kan u niet redden. Wij hadden een zondige natuur... En die zondige natuur die wordt niet uh, onderkend door de mens. Als die het woord van God niet hoort. Want pas als je Torah hoort, komen je zonden zo naar boven. Denk, oh, oh, oh. Dan kun je ook zeggen, hey, weg met die gozer. Ik voel me helemaal niet goed. Maar dat moet net gebeuren. Die strijd moet komen. Want dat zondige vlees moet afgelegd gaan worden. Wat nou de wet niet vermocht. De wet kon u niet redden. Amen. De wet kan ons niet redden. Je bent ook niet beter omdat je de wet doet. En dan komt hij heel belangrijk. Uiteindelijk is het, zon, het vlees van Jezus he, tot, voor onze zonde veroordeeld. En waarom is dat nou gebeurd? Dat Jezus vlees uiteindelijk ons oordeel heeft gedragen op Golgotha. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons. Dus de eis van de wet moet vervuld worden in Piet, Jan, Marie, Kees, Gerrie, noem maar op. Als de eis van de wet niet in u vervuld wordt, heb je dan nog recht van spreken in het koninkrijk van God. Wat is de eis van de wet? Gehoorzaamheid. Hoe kan je nou zeggen, Yeshua is 100% gehoorzaam geweest, ik aanvaard zijn gerechtigheid, want zo zegt God het. En ik ga gewoon die Torah weer overtreden. Ik ga weer links rijden, dwars door het rode licht rijden, stelen. Dat gaat niet, hè? Wat is de eis van de wet? Gehoorzaamheid. En wat is de geest van de wet? Dat is de liefde tot Yahweh die ons de wet gegeven heeft. Het is een vreugde om Yahweh lief te hebben. Het is een vreugde om een meisje lief te hebben. Raak ze niet aan. Dan word ik, hè? Maar het is niet moeilijk om met haar getrouwd te zijn. Ik heb haar lief. Datzelfde zegt zij van mij ook. Vraag het maar ander. Ja? Je krijgt alle kans voor. Vraag het maar ander. Het gaat erom de ijs van de wet wordt door de liefde vervuld mensen die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest. Je moet naar de geest wandelen, niet naar het vlees. En handel je naar de geest, dan vervul je de ijs van de wet. Gewoon gehoorzaam zijn. Luister naar je vader. Want zij die naar het vlees zijn hebben de gezindheid van het vlees. Dat hebben we afgelegd en begraven, weet u nog? Zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest, de liefde... ...leven en vrede. Noem het maar geen leven en vrede wat we hier hebben met elkaar. Al zit je maar met vijftig mensen. een Beetje dansen, springen, vreugde voor de Heer bedrijven. Het is uh, jammer dat er maar één keer in de week... ...zal uh, samenkomst is. He? Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God want het onderwerpt zich niet aan de wet van God trouwens kan ook helemaal niet dus als je probeert de dominee te bekeren van zijn zondag naar de sabbat dan zegt hij, ja maar zo heb ik het in mijn theologie niet geleerd zegt hij echt hoor dan gaat hij jouw theologie leren dan zeg ik, nou, ik wil geen uh, theologie leren ik wil gewoon zeggen, zo zegt Torah dus de dominee zal zich niet bekeren ik hoop het wel maar ook de pastoor niet. En de pauzel helemaal niet, want die denkt dat die God op deze wereld is. De plaatsvervanger van Christus. Dus de Anti-Christus. En de protestanten volgen hem, want ze vieren zijn sabbat en zijn feesten op zondag. Ze zijn dus met de Antichrist, antichristen geworden. Ze moeten alleen ontdekt worden aan het feit dat ze dus een anti-christelijke macht volgen. Ook de protestanten, want het zijn gewoon protesterende katholieken. Je moet er los van komen om uiteindelijk volgers van Jawer te zijn in zijn Torah. En wat volgens nou volgers zijn van Yeshua de Messias, zijn twaalf discipelen, volgelingen zijn van Paulus. Dat waren allemaal Torah-getrouwe mannen. Die hebben de Torah geen schop gegeven en gezegd we gaan andere feestjes vieren. We zullen hem afsluiten. Broeder en zuster, zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Als je hier in het vlees wil handelen... heb je binnen de kortste keren een broer of zus bij je... die zegt, ik hey, zal ik je helpen, stop eens met het vlees... zullen we samen bidden, of zullen we samen op de weg gaan? Als iemand hier in het vlees wil handelen... dan heb je direct uh, iemand bij je staan. Neem ik aan, hè? Want we zijn ook anders hoeders. Broeders, hoeders zijn we. Dus gaat er een broer of zus fout... doe niet stiekem, ook heb niks gezien... of ga niet met je andere zus praten, weet je dat hij fout is? Nee, ga er naartoe en help je broer op het spoor. Echt waar, dat is een vreugde. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus als hier iemand in het vlees gaat zitten vlees zijn... dan heb je binnen de kortste keer gezegd... dan zit die niet lekker met die broer of die zus... zeg ik, broer, wat is er met je? Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in die woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft... die behoort er niet toe... De mensen die hier komen en die niet de Heer willen volgen naar het Torah, binnen de kortste keren lopen ze weg. Meestal kwaadsprekend. Maar het is nou eenmaal zo. Laat de vreugde van de Heer onze kracht zijn om in zijn wegen te wandelen. Op een wettige wijze. Het laatste stukje. Indien Christus in u is, dan is wel jouw lichaam dood vanwege de zonde. Want we hebben het begraven. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Indien de geest van hem, let goed op: wie is dit? In de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus de geest van Yahweh. Indien de geest van Yahweh die Yeshua uit de dood opgewekt in u woont. Dan zal hij, wie is dat? Yahweh die Yeshua de Messias uit de dood opgewekt heeft. Uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Ik heb hier nog een streepje staan. Hij zal jouw sterfelijke lichaam. Wat? Staat er nou gestorven lichaam? Dus hij gaat het niet doen na onze dood. Onze sterfelijke lichaam hier. Dat zit hij toch of niet? Het is geen voltooid verleden tijd. Het is gewoon ons sterfelijke lichaam. Het is tegenwoordige tijd. Wij zijn sterfelijk. Hij gaat onze sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. Die in u woont. En die geest van God doet een heel nieuw werk. Daarvoor moet je van je problemen af kunnen komen als je gaat leven naar Torah, want alleen daarin is leven. Amen? Amen. Amen. Sabbat shalom broeder en zuster. Vrij is de Heer voor zijn genade.